Zes uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Gemeenten in Brabant worden het hardst getroffen door de economische crisis. Sinds 2008 is de werkloosheid daar fors gestegen. Vooral in Roosendaal en Os gaat het slecht. Dat blijkt uit de atlas voor gemeenten... waarin jaarlijks de vijftig grootste gemeenten met elkaar worden vergeleken. Opvallend genoeg is de Brabantse gemeente Den Bosch... een van de meest aantrekkelijke plaatsen van het land... na Amsterdam en Utrecht. In Egypte zijn vandaag en morgen presidentsverkiezingen. Dat is voor het eerst sinds de val van president Mubarak in februari vorig jaar. Ruim 50 miljoen Egyptenaren kunnen hun stem uitbrengen op 13 kandidaten. Vier van hen worden gezien als kansrijk. Twee komen uit de hoek van de moslimbroederschap. De andere twee hebben geen religieuze achtergrond.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 In Rotterdam-Zuid zijn zes mensen aangehouden op verdenking van drugshandel. Ze werden opgepakt bij invallen in tien verschillende panden. Er werden harddrugs en duizenden euro's in beslag genomen. Om de drugsoverlast te bestrijden... heeft de politie in Rotterdam-Zuid een speciaal drugsteam opgericht. In de Point Blanche-gevangenis op Sint Maarten... is het korte tijd onrustig geweest. Gevangenen weigerden terug te gaan naar hun cel... omdat er al twee dagen geen stromend water was. De politie stond klaar om in te grijpen... toen de gevangenen teruggingen naar hun cel... In maart meldde minister Spies van Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer... dat de gevangenen op Sint Maarten klagen over de slechte hygiëne in de gevangenis. Het weer nog opklaringen met kans op nevel of mist. Verder zonnig in de loop van de middag. Enkele regen- en onweersbuien. Het wordt broeierig warm. Maxima 20 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen... En Marcel Ooster. Het is woensdag 23 mei. Goedemorgen. Nederland mag van de Tweede Kamer meedoen aan het permanente Europese noodfonds. Dat werd wel duidelijk na het debat van gisteravond. U hoort straks een verslag. De actie van Geert Wilders om dat debat nog te voorkomen... was op zijn minst opmerkelijk. Hoort u ook meer over. En over het ESM en het belang daarvan. Voor de eurozone praten we met Europa-deskundige Adriaan Schout. Wat betreft de het Wiegenpolder is het kabinet weer terug bij af. En nu lijkt het erop dat de hele polder toch onder water gezet gaat worden. De Belgen willen in ieder geval nu wel eens actie zien. We spreken Belgisch parlementariër Anniek de Ridder. Net als dat statenlid Johan Robbesen. Hij is zeer boos over het gedraai en dan vooral dat van het CDA. De economische crisis treft vooral de zuidelijke provincies en Os is helemaal de klos. Blijkt uit vergelijkend onderzoek. Mayno Remmers is vanochtend in Os. De crisis maakt trouwens bedrijven flexibeler als het gaat om corruptie. Ook daar praten we vanochtend over. Net als over de presidentsverkiezingen in Egypte. Correspondent Sander van Horen is in Cairo. Het aandeel Facebook blijft maar dalen in waarde. Oranje oefende tegen Bayern München en verloor. En er zijn de resten van een heel, heel oude dinosaurier gevonden. Hoort u meer over dit Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. De Tweede Kamer steunt de verhoging van het Europese noodfonds voor de euro. Daarmee staat Nederland voor 35 miljard garant... en storten we 5 miljard euro in dat fonds. Tegenstanders vinden dat Nederland te weinig zeggenschap heeft... over de miljarden in het fonds. De SP tijdens het debat. Instemmen met dit noodfonds betekent dat Nederland, het ESM-noodfonds, de bevoegdheid geeft om op dit moment maximaal 40 miljard euro aan Nederlands belastinggeld uit te gaan geven, zonder dat Nederland daar het laatste woord over heeft. En ook de ChristenUnie was en blijft tegen. Juist als er nood aan de man is en er snel gehandeld moet worden, mist Nederland een veto-recht. Tegenstander PVV had van tevoren uitstel van het debat gevraagd. Ik doe het verzoek nu. Ik ben geen uitleg verschuldigd aan u waarom ik dat nu doe. Ik mag gebruik van het reglement van orde. En ik wil er nu voordat we beginnen een hoofdelijke stemming af. PVV-leider Wilders wilde wachten tot na het kort geding dat hij met betrekking tot het noodfonds heeft aangespannen tegen de staat. Maar een meerderheid van de Kamer stemde voor voortzetting van het debat. En die meerderheid kwam er door steun van de Partij van de Arbeid.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 In Griekenland braken vannacht rellen uit tussen aanhangers van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad en de politie. In de havenstad Patras probeerden zo'n 200 mensen een oude fabriek te bestormen. Daar hielden immigranten zich schaal. De zijn boos omdat afgelopen weekend een 29-jarige Griek is doodgestoken. De verdachte is een immigrant van Afghaanse afkomst. De extreemrechtse Gouden Dagenraad geeft buitenlanders de schuld van alle problemen in Griekenland. De partij haalde een grote overwinning bij de verkiezingen begin deze maand. Het voorstel voor een nieuwe kinderasielwet uit de Tweede Kamer leidt tot veel minder verblijfsvergunningen dan gedacht, zei de Unicef Nederland en Defence for Children gisteravond in het Nieuwsuur. We hebben via een wet uh, openbaar bestuur nieuwe cijfers gekregen. In elk geval over de kinderen die in procedure zijn en langer dan acht jaar in Nederland zijn, dat zijn er 270. Nou, met een aantal berekeningen komen we op 500 kinderen die onder het wetsvoorstel zouden vallen. Volgens het wetsvoorstel komen asielkinderen die langer dan acht jaar in Nederland zijn in aanmerking voor een verblijfsvergunning. Want zij zouden in Nederland zijn geworteld. Defense for Children en UNICEF willen dat minister Leers met de hand over het hart strijkt.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 Mevrouw Van Os noemt uh, een aantal van ongeveer 500 kinderen. Maar die kinderen hebben ook een vader en moeder, hebben ook wellicht broertjes en zusjes die wat ouder zijn. Dus we zitten binnen de kostenkeren al inderdaad bij een paar duizend man. Daarnaast, en dat is een tweede probleem, komen er elk jaar weer nieuwe mensen bij. De secretaris-generaal van het Oekraïnse Olympisch Comité is gisteren geschorst. Het gaat om Vladimir Kirashenko. Hij bood tickets voor de Olympische Spelen van Londen aan op de Zwarte Markt. Weer werd betrapt bij een undercoveractie van de BBC. Een verslaggever deed zich voor als een Britse kaartenhandelaar... die kaartjes voor de Spelen in Londen wilde kopen told me here very nice to meet you nice to meet you he explained that he was in the process of distributing tickets to Ukrainian fans coaches and officials but indicated that he should have some left over to sell 100 tickets difference which uh. I wrote to him yes yes Oekraïne bood de verslaggever 100 kaarten aan voor duizenden ponden en oh ja hij wilde wel contant worden betaald How would you prefer to receive you know if if we arrange payment I think if for this uh, when he comes it will be better cash better cash Or Yes yes Yeah yeah Foutabol zich deze Britse sportadvocaat It does look like it stinks Uh he's a senior official from an OC um he knows the rules he knows what he's allowed to do in relation to tickets and he knows how uh uh what the rules are generally in relation to the ISC um and he shouldn't be selling these tickets ja, en toen Garaschenko met de beelden werd geconfronteerd, ontkende hij dat hij de kaarten zwart wilde verkopen. We contacted Garaschenko again deze week en asked him about de conversations met onze reporter. Hij zei: we never nooit to om tickets in het UK territorium te verkopen onze gesprekken alleen diplomatieke gesprekken om de persistente interesse van de ticketdealer te De organisatie van de Olympische Spelen in Londen zegt dat het de actie van de Oekraïne zeer serieus neemt en dat er een onderzoek komt. In Rotterdam heeft de politie zes mensen aangehouden op verdenking van drugshandel. Ze werden opgepakt bij invallen in tien verschillende panden in Rotterdam-Zuid. Er werden harddrugs, waaronder 10 kilo heroïne en duizenden euro's in beslag genomen. Deze man was getuige van een van de invallen. Ik was in de woonkamer. Ik denk, ik, uh, de de tuin was open. Op een gegeven moment ik kon er knal, kon er glas vallen. Daarna nog een knal, glas vallen. Toen ben ik naar buiten gegaan van een hondje. En op een gegeven moment stond er een sluichutje aan de andere kant van de, van de, van de, van de woning. Tegenover maar. van mij van naar binnen en toen ben ik naar binnen gegaan. Rotterdamse politie zette vorig jaar een speciaal drugsteam op. Ja, begin dit jaar uh, zijn er al invallen gedaan in verschillende drugspanden. Er is dan ook een aantal drugstoeristen aangehouden. Nou, uit de verhoren en verder onderzoek kreeg wel het vermoeden dat er een grotere groep verdachten zich hier in Rotterdam-Zuid bezig hield met de handel in uh, verdovende middelen. En die handel veroorzaakt al lange tijd veel overlast voor omwonenden. Onderzoek gaat verder en volgens de politie volgen er mogelijk ook meer aanhoudingen. Aan het financiële nieuws. De winsten op Wall Street verdampte gisteren aan het eind van de handel. Het kwam vooral door Facebook. een sociale netwerksite staat twee dagen genoteerd aan de beurs. En de koers daalt flink. De aandeel is nog maar 31 dollar waard. Dat was bij de beursgang afgelopen vrijdag nog 38 dollar. De handelaren worden daar volgens deze analist iets wat nerveus van. Als je bijvoorbeeld de introductie tegen 38 doet en hij stijgt in, een, in, in dezelfde dag naar 45 of 50, dan voelt degene die de verkopende partij zich genomen. En als het andersom is, zoals nu bij, bij Facebook, voelt de kopende partij zich genomen. Dus je wil eigenlijk zoveel mogelijk een stabiele koers hebben, de, vooral de eerste tijd na de introductie. En volgens deze Amerikaanse analist is Facebook gewoon te duur. Facebook was simply too expensive. That's the basic uh, mistake of the management. Because they wanted to make as much money as possible. But this stock is simply too expensive. And that's the reason why we see right now a downward development in the stock. Fout liest volgens de analist bij het management dat zoveel mogelijk geld wilde verdienen. Maar voor de dalende koers wijst iedereen eigenlijk met een beschuldige vinger naar elkaar. legt deze verslaggever uit. You know, a lot of blame going to Morgan Stanley saying that they were too aggressive coming out, upping the price range this week earlier before the Facebook IPO. Then you have a lot of people blaming the Nasdaq, right? There were all these software execution issues, really a, a tough first day of trading. And finally, you talked about Zuckerberg. Some people are blaming him. Ja, iedereen krijgt dus de schuld. Er wordt in ieder geval een onderzoek ingesteld naar zakenbank Morgan Stanley. De bank die de beursgang van Facebook heeft begeleid. De bank zou vlak voor de beursgang de omzetverwachtingen hebben verlaagd. En daardoor zouden grote beleggers beïnvloed zijn. Uiteindelijk eindigde de Dow Jones gisteren gelijk. technologieindex Nasdaq verloor drie tiende. In Azië staat de Japanse Nikkei na een paar uur handel op 1,2 procent verlies. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Twaalf minuten over zes. Doe maar, duikt met een aantal rappers de studio in. Maakte frontman Henny Vrienten gisteravond bekend. Pent gaat onder andere Fresco en Gesper Doels samenwerken. Het is niet de eerste keer dat Vrienten zich waagt aan rapmuziek. Zanger deed mee aan Ali B. op volle toeren. En Voor dat programma bewerkte hij een nummer van rapper Winnie. En er blijkt dus meer te zijn na Doe maar.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 En inderdaad, dit was alles. Ik denk dat ze zich dat ook afvragen in Os. Myno Remmers, is niet ja. alles daar? Ja, Doema was ook een Brabants product natuurlijk, hè? Ja, ik sta in Os. Dat is het dus, hè? Ik even naar binnen kijken hier bij een bedrijf. Dat ziet er ook niet erg florissant uit, hè? Nee, dat is een teurg uh, aanblik, dit, jaar. Ja, nieuwe vloerbedekking ligt er, Dus volgens mij heeft er nog niks in gezet. Een gloednieuw bedrijfspan, toch flink. Het zit allemaal op slot en er zit niks in. Nee, tekenend voor de situatie in Os op dit moment. Ja, is het zo erg? Ja, nou ja Os heeft lange tijd natuurlijk uh, helemaal gedraaid op de industrie en de werkgelegenheid. En, maar dat zijn allemaal veel conjunctuurgevoelige sectoren. En je ziet dat uh, ja, sinds de financiële crisis van 2008 dit wel de stad is die daar het meest last van gehad heeft. Ja. aan de werkgelegenheid, oplopende op werkloosheid. Ja, dit is Gerard Marlet, voorzitter van Atlas voor Gemeenten, die vandaag wordt gepresenteerd. Waar wordt die gemeenten op beoordeeld eigenlijk? Nou ja, er wordt gekeken naar de aantrekkingskracht van steden en de factoren die dat, uh, die dat verklaren. En op die factoren vergelijken we de steden. Ja. En het heeft te maken dus met de werkgelegenheid enerzijds. Maar anderzijds ook met uh, de aantrekkelijkheid van de binnenstad, het voorzieningenniveau, veiligheid en de woningvoorraad bijvoorbeeld. Ja, Culinair aanbod zelfs, cultureel aanbod. Ja, al die dingen uh, spelen mee in de vraag of een stad wel of niet in trek is bij, uh, bij mensen en bedrijven. En of het een vitale stad is. Ja, ja, toen de crisis, de kredietcrisis zo'n beetje net oversloeg van Amerika naar Nederland, eh, 2009, waren we ook al in Os, bij een bedrijf hier achter mij, een metaalconstructiebedrijf, we hebben toen een portret gemaakt van Os, en toen waren we dus ook bij dit bedrijf, en ik laat even een fragment horen uit 2009. Uh, ja, er zijn, op dit moment zijn er bij, uh, bij de bestaande klanten... die vragen nu inderdaad om een, om een stopzetting van de, van de orders die al geplaatst waren. Metaalbedrijf Baiens Constructie. Krap 40 medewerkers. Directeur Geert Baiens heeft kopzorgen. Hij moet veel de boer op om opdrachten binnen te slepen... zodat zijn mensen aan het werk kunnen blijven. Ja, het aantal orders, de machines uh, zijn minder. Ja, gewoon gebruikt toch hoe uh, inzet tonen en ja, toch doorgaan... En, uh... Ja, maar niet verder is niet aan denken. We moeten gewoon ja. afwachten van de orders die je binnenkrijgt. En als die niet komen, ja, dan uh, worden af en toe niet vrolijk van, nee. Baaiens constructie, we staan daar nu voor de deur. Om zeven uur gaan ze open. Ik was nog even bang van, zouden ze er nog wel zijn? Maar jawel, het bedrijf draait nog steeds. Straks gaan we maar eens even praten hier binnen, Als ze weer in volle gang zijn, hoe ze dat hebben gedaan... hoe ze het hebben overleefd en hoe ze er nu naar kijken... Uh, ja, die atlas, we staan natuurlijk nog veel meer plaatsen op. Jarenlang was Heerlen Limburg te hekken sluiten. dat is nu Emmen, hè? Ja, zeker. Heerlen heeft uh, ja, sinds een aantal jaren toch fors geïnvesteerd... In, uh, in de binnenstad en in het aanbod aan voorzieningen... zoals bijvoorbeeld culturele voorzieningen in de woningvoorraad. En het heeft nu toch zijn vruchten afgeworpen. Ja. En opmerkelijk, Lara Marcel, let op, is dat Hilversum fors aan aantrekkingskracht blijft verliezen. In 2000 stond Hilversum nog in de top 10. Nu vinden we de stad terug op plaats 29... Ach ja, mm. heel versum. Ach, nou dat ligt <laughs> toch niet aan ons, hoop ik. Uh, meer over uh, de atlas voor gemeenten vindt u op onze website met de titel 'Brabant hardst getroffen door de crisis'. En we zijn dus vanochtend in Os. Blijf luisteren. Het komt ook in Nederland voor dat vrouwen uh, gedwongen gehuwd blijven omdat hun man weigert religieus van ze te scheiden. Stichting Fam voor Freedom wil meer aandacht voor dit probleem en ook voor de oplossingen daarvoor. Verslaggever Karin Alberts luisterde naar het uh, oprichtingssymposium naar de verhalen van de vrouwen. Esther van Gelder is ongeveer twintig jaar geleden gescheiden. Ze komt uit een traditioneel orthodox Joods milieu. Nadat het burgerlijk huwelijk was ontbonden, weigerde haar ex om ook religieus te scheiden. Hij wilde niet langs de rabbijn, een get, een scheidingsbrief. Tot haar grote frustratie. Het kan niet zijn dat als in het Jodendom man en vrouw gelijk zijn aan elkaar. En de ketuba, de huwelijks uh, overeenkomst, is om de vrouw te beschermen dat het nu zo tegen de vrouw gebruikt gaat worden. Want met een burgerlijke scheiding alleen nam ze geen genoegen. In de tijd is het dat je dan, als je met een andere man zou samenwonen... dan ben je een soort hoer. Dat predicaat wens ik niet. Dat is één. Het tweede, ik wilde in de tijd nog kinderen krijgen. Ieder kind wat ik gekregen zou hebben, zou uit een tussen onwettige relatie zijn. Want de gebondenheid aan de vrouw gaat wel via die man. Ook de pakistaans nederlandse Shirin Moussa wilde scheiden. Ook haar toenmalige echtgenoot weigerde een religieuze scheiding. Hij wilde niet naar de imam voor een verstoting van zijn vrouw. En dus stapte ze naar de Nederlandse rechter. Die gaf haar gelijk. Ja, nou, De Nederlandse rechter kan dat opleggen op grond van de onrechtmatige daad. Dat hij mij... Beperkt in mijn vrijheid. In mijn vrijheid om een nieuwe gezin te stichten. Um, in mijn vrijheid om uh, ja, gewoon vrij uh, te kunnen reizen. Um, het wordt ook gezien als een beperking um, in uh, he, het recht op uh, om, om, om te kunnen trouwen. Dat zijn allemaal fundamentele mensenrechten. En um, toen ik... Als gehuwde vrouw mij in Pakistan begaf... heb ik twee keer mijn huwelijksakte aan de autoriteiten moeten laten zien. Omdat ze dacht, van, nou, misschien is dit geen huwelijk. Hè? En um, dat was voor mij echt de reden. Ik voelde me niet meer getrouwd. Het hoeft niet per se dat je dat je, je, zo, hè, dat je zo extreem religieus bent... en dat je per, daarom per se religieus wil scheiden. Um, ik voelde mij zeer beperkt en ik wilde er absoluut vanaf. Ook Esther van Gelder ging naar de rechter. En won. Omdat ik duidelijk kon aantonen dat het pesterij was. Hij zegt nu aan de hand van, ja, ik wilde niet van je scheiden. Jij wou dat. Maar je hebt ondertussen wel een ander. Je leeft een ander leven. De man van Shirin Moussa ging overstag nadat de rechter hem een dwangsom oplegde. Ondanks de scheiding van kerk en staat kan via een rechter dus... de medewerking van een onwillige echtgenoot worden afgedwongen. Toch heeft Shirin Moussa vandaag de stichting Fam for Freedom opgericht. Inclusief een meldpunt voor vrouwen die gevangen zitten in hun huwelijk... Want om hoeveel vrouwen het gaat, weten ze niet precies. Ik denk dat het probleem heel erg groot is. Want als ik in uh, zaaltjes spreek, dan steekt een kwart van de vrouwen hun hand op... dat ze vrouwen kennen die in een uh, situatie van huwelijkse gevangenschap le leven... Um, wij, willen, wij willen zeker meer. Wij willen een verbreding van uh, de definitie van huwelijksdwang. Um, huwelijksdwang houdt in dat je gedwongen wordt om te trouwen. En wij vinden dat, uh, he, dat ook gedwongen worden om getrouwd te blijven. Strafbaar moet worden. Um, dus wijziging in het uh, huidige wetsvoorstel. Um, en tegelijkertijd willen we ook uh, wijzigingen in het uh, ja, procesrecht. De missionair minister Gert Leers was naar het symposium in Leiden gekomen om de stichting en het meldpunt te lanceren. Zijn motivatie? Bewustwording, met elkaar zoeken, verkennen welke mogelijkheden er zijn juridisch. In ieder geval steun bieden aan die vrouwen die vaak in een geïsoleerde, angstige positie zitten. Dus uw aanwezigheid hier is vooral een morele steun? Ja, zo moet u het ook zien. Uh, maar vooral daarnaast ook een steun dat de overheid uh, heel goed begrijpt dat dit probleem speelt. Dat we ook bereid zijn om daar samen met uh, Fund for freedom uh, te zoeken naar mogelijkheden, naar oplossingen. Zonder nu al te zeggen van nou dat heb ik wel even, dat trek ik uit mijn mouw en komt u maar. Minister Leers was ook bij het symposium van FAM for Freedom. Hoort een bijdrage van Karin Albert. In Bagdad proberen Iran en de westerse onderhandelaars. een overeenkomst te sluiten over het nucleaire programma van Iran. Het bewind in het land staat onder zware druk om te beloven dat het geen kernwapens gaat maken. In Israël worden die gesprekken op de voet gevolgd. Iran-kenner Meir Jevedanvar kijkt vooruit op dat overleg. Sancties. Ik denk dat de kans is: een woord. Sancties. Sancties is het sleutelwoord, zegt Meir Yavedafar. Een Israëlische wetenschapper van Iraanse afkomst. die hier wordt gezien als dé specialist over Iran. Sancties zijn heel sterk. De is heel hard. De sancties treffen Iran heel hard, zegt hij. En hij voorspelt dat Iran daarom waarschijnlijk vandaag wel een deal wil sluiten. Ik denk dat het een heel safe guess To say that Iran would like to reach a deal. Met name de dreigende oliesancties van de EU zetten Iran hoog. We saw Iran at the last meeting asking the chief EU negotiator Catherine Ashton. Bij de laatste ontmoeting met de EU-buitenlandvertegenwoordiger heeft Iran wel honderd keer gezegd: doe dat niet, die oliesancties. A hundred times, and I'm quoting a reporter who was there, one hundred times, not om met de EU-oilsancties. Dat geeft al heel duidelijk aan hoeveel zorgen Iran zich maakt. Dat het Iranische regime is gevaarlijk. De Israëlische minister van Defensie, Ehud Barak... heeft ondertussen laten doorschemeren... dat Israël een lage verrijking van uranium in Iran zou kunnen accepteren. Dat Israël zou willen willing to accept lage verrijking op Iranian Iranische zo laag dat er geen bom van gemaakt kan worden, maar wel genoeg voor kernenergie. This is what I would describe a masterful move by Een meesterzet, vindt Javertanver. A masterful move. Een meesterzet, omdat Iran Israël niet de schuld kan geven als de gesprekken vandaag mislukken. Maar Afar is dus gematigd optimistisch over vandaag. Hij roept, ter vergelijking, de gesprekken tussen Iran en het Westen van begin 2011 in herinnering. De ontmoeting begon om tien uur. Even later zegt de vertegenwoordiger van Iran dat het tijd is om te gaan bidden. Zo'n gebed duurt een half uur. Stel dat hij daarna nog even gaat lunchen. Dan moet hij toch rond 1 uur wel terug zijn. Mr. Jalili comes back at Iedereen zit te wachten. Om 3 uur verschijnt hij weer. Because while he's got waiting, had hij een toertje door Istanbul gemaakt. Mr. Jalili turns up at 3 he says, I don't want to talk about the nuclear program. En als hij dan weer aanschuift, zegt hij. Ik wil trouwens niet praten over het nucleaire programma. Ik heb erge hoofdpijn. Broke up. Nee, dan zijn de voortekenen voor de onderhandelingen van vandaag, zegt Javier Afar, toch heel wat gunstiger. Een bijdrage was dat van onze correspondente Monique van Hoogstraat. Het NLS Radio 1 Journal. Sport. Nederland zelf al heeft de, de oefenwedstrijd tegen Bayern München met 3-2 verloren. Het oefenduel u weet, dat was het uitvloeisel van een langslepend conflict... tussen Bayern München en de KNVB over de blessure van Arjen Robben. kwartier voor het einde van de wedstrijd viel Robben in bij Oranje. Hij werd uitgefloten door een deel van de Bayern-aanhang. Ze hebben hem de gemiste strafschop in de Champions League-finale... blijkbaar nog niet vergeven. Bondscoach Bert van Marwijk was er niet over te spreken. Schandalig vind ik dat. Dat, dat getuigt van zo weinig respect. Daar heb ik me echt groen en geel aan geërgerd. Ik denk dat, dat die, deze jongen die was al heel teleurgesteld was na de nederlaag in de Champions League finale. Hij zal nu nog teleurgestelder zijn. Aanvoerder Mark van Bommel sloot zich aan bij de woorden van de bondscoach. Ik denk dat hij in die tijd dat hij hier gespeeld heeft heel veel belangrijke momenten heeft gehad voor de club. En dat vind ik een schandaal, dat hij uitgesloten wordt. Hij schiet in de halve finale tegen Real Madrid, schiet hij die bal binnen op het moeilijkste moment, misschien wel in de wedstrijd. En, en nu mist hij een penalty, maar hij heeft altijd... Uh, Bayern München moet gewoon heel erg blij zijn dat hij, uh, dat hij hier speelt. En als het publiek hem dan uitvlidt, ja, vind ik dat heel schandalig. Bert van Marwijk stond van tevoren al niet te springen om dit duel te spelen. En uiteindelijk liep het dus uit op een 3-2-nederlaag. Die wedstrijd die stond vast, dat wisten we dus...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 Ja, dat was geen feest voor Oranje. Gelukkig was dat het wel bij het Olympische kwalificatietoernooi voor de roeiers. Want in Lutzen wisten drie boten zich te plaatsen voor de Spelen. De Oranje teams eindigden alle drie als tweede in de beslissende finales. Brianna Sigmond en Maaike Het plaatsen zich voor Londen in de lichte dubbel 2. Voor Het voelde dat als een bevrijding. Ja enorm. Dus dat ik moet nog even inzinken, hoor. Ik heb mezelf. Uh... Verboden om er te veel aan te denken. En ik dacht, ik moet met gewoon een race bezig zijn. Het, zeg maar, het middel en niet per se het doel. Maar stiekem zit je een zo'n spelstemmetje in je hoofd. natuurlijk. Londen, Londen, Londen. Ja, nu hebben we het gewoon verplicht. Dat is gewoon echt briljant. Even bijkomen. Ook de vrouwen in de lichte dubbel 2 verdienen een Olympisch ticket. Bij de mannen plaatsten de lichte mannen vier. Zonder zich voor de Londen. En zwemster Hinkelien Schreuder is nog lang niet klaar voor de Olympische Spelen. Op de tweede dag van de Europese kampioenschappen... kon ze geen indruk maken op de belangrijke 100 meter vrije slag. In de halve finale van het koninginnennummer eindigde Schreuder als laatste. Haar tijd was ook teleurstellend, 56 seconden en 26 honderdste. Schreuder mist de vorm. Ja, ja, ik ben hier niet uitgerust en dat voel ik ook. Ehm... Um...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 Nou, veel de vrouwen vanochtend. De Duitse vrouwen <laughs> eh, moesten ook wel heigen. Maar maakt ook indruk in de halve finales van het EK. Danielle Schrijber had de beste tijd. Britta Steffen volgde op twee tiende van één seconde. De Nederlandse handelvrouwen gaan met zelfvertrouwen... naar het Olympisch kwalificatietoernooi in Spanje. Oranje won in Wiegen. Overtuigend de laatste oefenwedstrijd tegen Servië werd het 34-29. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Gemeenten in Brabant worden het hardst getroffen door de economische crisis. Sinds 2008 is de werkloosheid fors gestegen in die provincie. Vooral in Roosendaal en Os gaat het slecht. Dat blijkt uit de Atlas voor gemeenten. Die komt elk jaar uit. En in de Griekse havenstad Patras zijn aanhangers van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad... gisteravond geraakt met de politie. Ze gooiden stenen naar agenten. Die gebruikten traangas. Redden waren bij een fabriekspand waar veel immigranten zich schaal houden. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. Net als gisteren bevinden we ons vandaag in warme lucht. De broeierige warmte wordt vanmiddag afgestraft met een aantal onweersbuien... en geleidelijk komen de maxima wat lager uit. Vanochtend komen lokaal mistbanken voor... maar al snel wordt het zonnig en lopen de temperaturen op naar waarden boven 20 graden. Vanmiddag is er veel ruimte voor de zon. Er trekken wat veel de sluierbewolking over en lokaal ontstaan enkele stapelwolken. De tweede helft van de middag ontstaan op een aantal plaatsen onweersbuien... vooral in het oosten en zuiden van het land. De temperatuur stijgt tot rond 20 graden aan zee en naar 26 of 27 graden in het binnenland. Er bestaat maar weinig wind, een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Windkracht 1 tot 3. De buien verdwijnen vanavond geleidelijk en daarna zijn er wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 14. Morgen, donderdag, staat er iets meer wind uit het noordoosten... maar blijft het vrijwel overal droog en is het volop zonnig weer. Tot maximaal een graad of 24. Vanaf vrijdag dalen de maxima naar rond 21 graden. Maar is het een aantal dagen zonnig en droog weer? ANWB verkeersinformatie. Op de A7, Hoorn richting Zaandam, staat file bij de Afritwijde Wormer 4 kilometer. En de A28, Zwolle richting Utrecht bij Knopend Hoeverlaken 2 kilometer. Zo.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 Het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De missionair minister Spies van Binnenlandse Zaken... heeft een ongemakkelijk Kamerdebat achter de rug. Oppositiepartijen verwijten haar gezwalk en huigelachtig gedrag... als het gaat om het boerkaverbod. Begin dit jaar verdedigde Spies nog met verve het verbod... op de gelaatsbedekkende kleding. Maar toen dezelfde Spies in mei kandidaat lijsttrekker werd voor het CDA... wilde ze wel heel snel van dat boerkaverbod af... En dat kan niet, vinden de Kamerleden. Volgens politiek redacteur Margret Boer werd dat de minister ook heel duidelijk ingewreven. Wat vindt minister Spies nu echt? Is er nu voor of tegen een burka-verbod? Hoe de wind waait, waait het fleurige jasje van minister Spies. Wil de echte minister Spies opstaan? De demissionaire minister heeft zichzelf en het CDA met haar gezwalk totaal ongeloofwaardig gemaakt. Mevrouw de voorzitter, als minister kan je heel erg veel, maar je kan niet van twee walletjes eten. Wil de echte minister minister Spies, opstaan. Het geheugen van demissionair minister Spies is ongetwijfeld ingegeven... omdat ze als CDA met een linkssigniatuur graag hoge ogen wilden gooien... bij de lijsttrekkersverkiezingen binnen het CDA. Voorzitter, een aantal collega's hebben het woord ook al in de mond genomen. En dat woord is onvoorstelbaar. Um... Wat ons betreft is dit vooral onvoorstelbaar verwarrend, uh, want je weet dan inderdaad niet meer uh, wat je nou uh, moet geloven. Waar gaat het nou om? Het was allemaal niet zo handig, erkent ook de minister. En daarom komen er ook heel voorzichtig excuses. Ik heb mij toen een vrijheid gepermitteerd waarvan ik dacht dat je die als kandidaat lijsttrekker misschien wat makkelijker zou kunnen nemen dan als minister. Maar ik ben tot de conclusie gekomen dat uh, in het publieke debat... de rol van een minister en van een kandidaatlijsttrekker lastig uit elkaar te houden zijn. Ik vind dat jammer uh, dat uh, ik zelf een verkeerde inschatting heb gemaakt... over de ruimte die je meent te kunnen nemen als kandidaat-lijsttrekker. En hoewel ze als kandidaat-lijsttrekker dus vond... dat het Boerkaverbod de prullenbak in kon... kan dezezelfde Lisbeth Spies het wetsvoorstel voor het Boerkaverbod... toch voluit verdedigen in de Tweede Kamer, zegt ze. Het antwoord daarop is heel simpel. Ja, ik kan en wil de beide wetsvoorstellen nog steeds verdedigen. Hoe geloofwaardig denkt zij dat ze dat kan doen. Ik denk dat ik dat geloofwaardig kan doen. Maar dat is uiteindelijk aan uw Kamer om dat te beoordelen. Vraag het de minister nogmaals een keer. En ik kijk ook naar de voorzitter, want ik wil hier gewoon echt een antwoord op. Wat vindt ze nou echt? Vindt ze deze voorstellen nou van onvoorstelbaar groot belang? Of zal ze er geen tranen meer laten als ze in de prullenbak terechtkomen? Ik heb aangegeven uh, dat ik het van onvoorstelbaar groot belang vind... dat uh, we elkaar op een open en transparante manier tegemoet uh, treden... Zo sta ik erin als minister, zo stond ik erin als kandidaat lijsttrekker en zo sta ik erin als persoon. Het kan niet dat de minister eerst zegt van onvoorstelbaar groot belang, daarna niet en volgende week misschien weer zegt van onvoorstelbaar groot belang. Dat gelooft dan niemand meer. Kunnen deze wetten uh, onder de verantwoordelijkheid van een collega minister van minister Spies niet veel beter behandeld worden omdat anders... Ja, gelooft niemand er meer wat van. Ik was niet van plan om uh, delen van mijn portefeuille... bij andere ministers onder te brengen. Donderdag bepaalt de Tweede Kamerfractie... of ze het wetsvoorstel over het boerkaverbod nog gaan behandelen... of dat ze het controversieel verklaren. Maar zelfs al zouden ze het nog willen behandelen... dan is de vraag of dat ook echt gaat gebeuren. Want over een paar weken gaat de Tweede Kamer met vakantie... en daarna zijn er verkiezingen. Maar voor demissionair minister Spies... zal het ongemak over het boerkaverbod nog wel even voortduren. Boer-Kaarverbod waar minister Spies dus nu weer achter staat. Bijdrage hoorde u van politiek redacteur geen Boer. In Paramaribo speelt Vitesse vanavond tegen het nationale elftal van Guyana. Guyana is het buurland van Suriname en doet mee in de strijd om de Parbo Biercup. Ook de Suriprofs doen mee, het team van Surinaamse en Surinaams-Nederlandse professionals. Vitesse plaatste zich vorige week voor Europees voetbal en trainde gisteravond in Suriname. Twee, drie, vier, vijf... Zes. Zeven. Wij hebben Stanley bij ons. Stanley Menzo. Stanley. Surinaams bloed. Ja, Stanley is uh, ja, voorzitter van de Suriprofs. Voor hem is het altijd belangrijk om elk jaar uh, minimaal één ploeg uit Nederland het liefst zo hoog mogelijk hier te brengen. Stanley doet, uh, is mijn assistent trainen. Hij uh, heeft een paar maanden geleden al gekomen met het verzoek om hier naartoe te gaan. Toen wisten we nog niet dat we Europees zouden gaan halen. Wij zien het meer als een, als een afsluiting van het seizoen. Met een, uh, ja, met een mooie onderbreking ook omdat je nog eens een keertje wat uh, ik noem dat sociaal maatschappelijk uh, kan doen in, uh, in een land zoals Suriname en dan hier in Paramaribo. Want wat doen jullie hier verder nog meer sociaal maatschappelijk? Nou, we gaan, we gaan wat clinics verzorgen voor, uh, voor de kinderen. We gaan, uh... De contacten onderhouden natuurlijk vanuit de contacten die Stanley heeft met de bedrijven hier. Staan jullie hier nou anders dan als jullie niet Europees zouden zijn gaan spelen? Wat denk je zelf? Ik denk dat het ja. voor jullie beter voelt. Ja, maar maar, uh... maar, maar de, de uitstraling is natuurlijk ook groter geworden daardoor. Ja, ah, precies, precies. Er komt nu een ploeg binnen die Europees voetbal gehaald heeft. En als... Wat merken jullie daarvan? Nou, dat, dat alles en iedereen vanaf het moment dat we eigenlijk op Schiphol al instapten... totdat we hier uitstapten op, op het vliegveld en ook met name in de stad. dat, je, en dat verbaast mij dat alle mensen ja, heel veel weten van Vitesse... en ons eigenlijk allemaal feliciteren. Dus dat is, dat is leuk. Kunnen jullie daar ook nog iets van leren? Nemen jullie iets mee terug naar Nederland? Ja, zeker. Want uh, dat is als je, uh, je hier naartoe rijdt. En die jongens kijken om zich heen in de bussen, dan, uh, dan, dan hoor je wel uh, van, uh, jee, dan, dan eigenlijk krijg je weer uh, een bevestiging van uh, hoe goed wij het in Nederland hebben. En daarmee zeg ik niet dat ze het hier slecht hebben, dat is onzin. Uh, maar het is anders en juist die, uh, ja, die cultuurslag, ondanks dat het heel dicht bij elkaar ligt, uh, en Nederland en Suriname, is, uh, is, is mega groot. Ik hoop, we hebben heel veel jonge jongens bij ons, dat ze, dat ze daar toch iets mee, mee doen en wat van opsteken. Jullie zitten te kijken? Ja, we zitten te kijken. zien wat profs hier voor ons. Kijken wat voor trainingen we hebben gedaan en wij niet. En wie zijn wij? Wie zijn jullie? Wij zijn de spelers van de U20 Suriname selectie. We zitten als een team, één bij elkaar. Dus we kijken wat we kunnen leren van ze. Wat zien jullie? So, we zien dat ze heel behendig zijn. Ik kan het verschil zien tussen hun en ons. Ze zijn balvast. Ja. Wat is het verschil tussen de profs hier en jullie? Zo, so, dat zou ik je niet precies kunnen zeggen. Misschien denk ik van ze trainen beter dan ons of zo. Misschien dat is hun werk, maar wij moeten naar school. Of de senioren moeten gaan werken naar het werktraining. Maar hun is bijeen elke dag waar ze samen gaan. Fulltime? Time, en in Suriname moet er zelfs door de professionals ja. moet er gewerkt worden om het geld te verdienen? Wel, wij, wij verdienen wat geld in, maar het is gewoon een zakgeld of zo. Ja. Is dat ook het probleem, dat het Surinaamse voetbal eigenlijk maar niet wil doorstoten? Dat het Surinaamse voetbal wel talent heeft, maar dat je eigenlijk nooit ziet dat Suriname echt op hoger niveau speelt? Uh, kan je zeggen dat, dat het probleem eigenlijk is, want als we fulltime bij elkaar zijn, en fulltime trainen, net als de prof... Tenminste, want Suriyama heeft wel voetbaltalenten. Hoe zou dat kunnen veranderen? Voor mij part kwam het een, een voetbalschool openen. En dat, van daaruit naar school gaan, terugkomen, naar school voetballen, terugkomen, voetballen, terugkomen. Wat is jouw droom? Mijn droom is om een proef, proefvoetballer te worden. Ja, ik hou van voetbal, ik hou echt van voetbal. Ja, Zou het ook fulltime willen doen? Ja, wel. En wat doe je nu? Op wat voor school zit je? Wat voor diploma ben je aan het halen? Ik ben een VUI diploma aan het halen. Ja, ik zit in de laatste klas, middelbare school. 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Brazil, 12, 13, 14, 15, 16. Kom, boeit, 18, 19, 20, 1, 2, 3. Een bijna van Harmen Boerboom van de Wereldomroep. Dit weekend spelen de Arnhemmers tegen de Suri-profs. En dan is gisteren de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival gehouden. Het is u vast niet omgaan. Roemenië, IJsland, Hongarije, Denemarken, Albanië, Cyprus, Griekenland, Rusland, Ierland en Moldavië gaan door naar de finale. En Moldavië heeft een typisch songfestivallied ingestuurd. smiles I forget my weeks I got blind I got mad not from the time and she got back from the beauty that could Paradise, you came down from the skies On a plane which belongs to your daddy Welcome to Carousel But the car costs too much It's no good for the princess You have never been through my show You haven't seen before How looks that right. Louter heette dit van Pasha Parfeni. en Die komt uit voor Moldavië. Nederland komt morgen in actie bij de tweede halve finale. Joan Franka zingt dan het nummer You and Me. Het schijnt niet zo mooi geweest te zijn... maar toch is hij van groot belang, de Abel Lissourius. Hoort u zo alles over. Eerst naar Wijnandslaan voor de verkeersinformatie. Nou, het valt nu nog mee op de weg. Ten noorden van Amsterdam loopt het even vast op de A8 bij Knoopend Koenplein. En op de A28 richting Utrecht Daar staat bij Knoopend Hoevelaken 2 kilometer fieden. Wat verwacht je nog bijna. We verwachten niet al te drukke ochtendspits. De spitsen verlopen sowieso wat minder druk dan gebruikelijk de laatste tijd. Grote uitzondering is de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Daar verwachten we wel een lange file. Het heeft te maken met, met werkzaamheden aan een provinciale weg daar. Vooral veel vertraging bij knopend Raansdorp. Gemiddeld zo'n 10 kilometer. Goed, horen we later van je. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, het vergelijkend onderzoek blijkt dat de provincie Brabant... Noord-Brabant vooral hard wordt getroffen door de economische crisis. En dan is het in Os helemaal slecht. Niet omdat Maino Remmers daar is vanochtend. Maino, eh, <laughs> alhoewel, nee. het helpt niet echt. Eh, merk, nee, je, ja. <laughs> merk je er iets van op straat? We, ja, je merkt het bijvoorbeeld op precies de plek waar we nu staan. Dus het Os-Oost, industrieterrein. Ik sta bij een gebouw, ja, het ziet er prachtig uit. Nou, prachtig, maar het is gewoon een, een nieuwe bedrijfsruimte. Ik denk dat er nog een grote hal achter zit, hè? Zeker, ja. Maar dicht, hè? Ja, helemaal dicht. Ongebruikte vloerbedekking. Daar zal wel geld van een projectontwikkelaar in zitten. Ik denk het wel. Particuliere beleggers zijn er weer uh, slachtoffer van geworden. <laughs> ja, ja, ja, het is helemaal leeg. De parkeerterrein, daar groeit onkruid op. En dat zie je veel meer dan OS. We zijn natuurlijk in OS geweest afgelopen jaar. Ja, MSD Organon, een overname door de Amerikanen. Die zeiden op een gegeven moment: we gaan flink wat schrappen. Dat het heeft misschien belangrijk meegeteld. Ja, zeker. Kijk, OS heeft eigenlijk volledig gedraaid op uh, industrie en werkgelegenheid. En nu dat Unox vroeger hè? Zeker, zeker. En uh, nu dat zeg maar sinds 2008, het aan het begin van de financiële crisis en al die, uh, die overnames. Voor een deel wegvalt, heeft Os verder eigenlijk weinig te bieden. En er is eigenlijk weinig reden nog om in deze stad te willen wonen. Ja, omdat het niet mooi is ofzo? Ja, mensen kiezen ook gewoon een stad om in te wonen, niet alleen maar vanwege werk, maar ook omdat ze natuurlijk gewoon een leuke binnenstad willen met veel voorzieningen, et cetera. En op dat punt heeft Os gewoon weinig te bieden. Dus er is weinig reden meer voor mensen om hier uh, te wonen. En dat zie je onmiddellijk terug in de vraag naar huizen. En daarom is hier een, de stad van in, een van de steden in Nederland waar de huizenprijzen het meest gedaald zijn. En een uh, huishouden hier heeft gemiddeld zo'n 20.000 euro verloren aan woningwaarde. Ja. ja, Laten we even kijken naar bijvoorbeeld een stad als Roosendaal. Dat gaat ook niet goed. Is nee. dat dezelfde reden? Ja, zeker. Het, is echt, het zijn echt die, die steden in, in Brabant... die het helemaal van de industrie moesten hebben... en die verder zeg maar, weinig te bieden hebben... en een weinig aantrekkelijk woonmilieu bieden. Eindhoven-Tilburg uh, Tilburg. werkt er hard aan... om bijvoorbeeld oude industriële gebouwen een nieuwe functie te geven. Hoe gaat het met die steden? Eindhoven-Tilburg... Ja, daar gaat iets beter mee. Zeker Tilburg heeft het fors geïnvesteerd en de binnenstad natuurlijk leuker gemaakt. En inderdaad het de industriële complexe hergebruikt. Dus daar gaat het beter mee. Maar Eindhoven is eigenlijk ook vrij eenzijdig toch gericht op, op werkgelegenheid en industrie. Ja. En in die stad zie je ook dat nu met name de woningwaarde fors daalt. En dat ook, ook, ja, ook die stad gewoon niet erg aantrekkelijk wordt. Nee, wat verlies je wordt. daar op een woning? Ja, een huishouden heeft daar gemiddeld uh, sinds 2008 zo'n 30.000 euro uh, op zijn woning uh, verloren. Ja, dat is toch veel geld, hè? Uh, positieve uitzondering is uh, Den Bosch, daar kom ik zelf toevallig vandaan, staat op de derde plaats. Is dat inderdaad omdat oude binnenstad, Burgondi's, restaurantjes, uh, veel water, het licht gunstig? Ja, zeker die combinatie, het licht gunstig ten opzichte van de Randstad en ten opzichte van de andere bruggen. Dus als je daar uh, werkt kun je toch in de bos blijven wonen, bijvoorbeeld?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 Ja, en is net als vorig jaar de hekken sluiten. Goed, we gaan straks bij een bedrijf naar binnen. Die hebben we in 2009 bezocht. Uh, stonden toen echt op een, op een moeilijk punt. We zijn benieuwd hoe het met dat metaalconstructiebedrijf in Os... hoe het daar nu is gesteld. Ze zijn in ieder geval nog aan het werk. Ik zag net de werknemers allemaal naar binnen rijden. Dus gelukkig hebben ze die, uh, die eerste crisis toch wel overleefd. Dat bestaat dus nog. Dat bedrijf in Os, Mayno Remmers, is vanochtend in de Brabantse gemeente. Door naar Patagonië, het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika. Want daar hebben archeologen een zeer oude dinosaurus gevonden. Het gaat om de abelisaurus. Daarvan is een 150 tot 200 miljoen jaren oud fossiel gevonden. Dat fossiel is miljoenen jaren ouder dan het exemplaar dat deskundigen al kenden. Anne Schulp is paleontoloog van het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. De Schulp, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hoe ziet deze abelisaurus eruit? Nou, um, Abelisaurus, je moet een beetje denken in, het, in de noordelijke continenten, in Azië, in, in Noord-Amerika. Daar kennen we Tyrannosaurus, dat kent iedereen. Hele grote enge vleesetende dinosaurus. Grote achterpoten, korte voorpootjes, loopt op zijn achterpoten en een hele grote bek. Nou, op de zuidelijke continenten kennen we die abelisauriden, zoals die hele groep heet. En Het is eigenlijk net zo'n soort model, alleen die heeft een nog veel lelijker kop. Um, um. Een beetje een korte snuit en een veel hogere snuit. Uh, waar dus veel meer plek is voor nog sterkere kous- en bijtspieren. En er zitten twee hele kleine horentjes bovenop boven zijn snuit. Dus het is een vreselijk lelijk ding, Tyrannosaurus, maar dan nog lelijker. Goed, meneer Schuil, maar we kenden hem dus al. Het zit hem dus ja. in uh, de, de, de ouderdom, ouderdom, de ouderdom van, van dit fossiel. Ja. Ja, ja, want we kennen ze uit het, uit het laatste stuk van het Krij, dus 70, 80, 90 miljoen jaar geleden. Uh, toen waren ze heel succesvol. En de vraag was een beetje van waar kwamen die dingen vandaan? En juist uit Zuid-Amerika, daar kennen ze dan verhoudingsgewijs. Dus we nog niet zo heel veel fossielen uit, uit die veel oudere lagen uit de Jura. En uh, daar is nu dus een verandering in. Want ze hebben hier nu dus een, een, een oer-Abelisaurus. En dan kun je dus zien van waar, die, waar die beesten vandaan komen, waar ze van afstammen. En wat, wat, wat leren we dan nog meer over? Zo heeft het beest zich ontwikkeld. Nou, een beetje de vraag was van, van uh, waarom hebben die beesten zo'n ontzettend korte voorpootjes en hoe is dat in zijn werk gegaan? Mm -hmm. Nou, dat, uh, dat, dat waarom, dat is een heel ander verhaal, maar het hoe, uh, dit beest, dat heeft, uh, even, even de vergelijking, je hebt het over, over grote beesten van 10, 12 meter lang, als, als grote Adelisauriden. en die hebben een kleine voorpootjes, die zijn kleiner dan, dan, dan mijn voorpootje. Dus, dus armtje drukken met een tyrannosaurus, ik zou het niet winnen, maar dat zou niet veel schelen. En bij abelisaurus was dat allemaal nog trager. Dat waren echt hele kleine voorpoutjes. Nou, dan wil je natuurlijk weten, van hoe zijn die dingen gekrompen en wat gebeurt daar? En, en, en in die, hadden ze kennelijk niet, die hadden ze kennelijk ja. niet nodig, of... Nee, nee, nee, want die hebben zo'n heel grote, zware, zware bek. Dan, dan zitten die pootjes alleen maar in de weg, denk ik. En in ieder geval, wat blijkt in die oudere abelisaurus... Daar, daar zijn die, de bovenarmen die zijn nog wel heel stevig en fors... Maar het, begint, het krimpen het begint met de handjes. En, en, en daarna de onderarm. Maar de, de bovenarm die is bij dit oude beest is nog heel groot. Maar het betekent dus dat je weer een klein, een klein filmbeeldje eigenlijk. in die film van die evolutie van deze beesten erbij hebt. En, en, en, en langzaam wordt dat van een. een een heel schokkerig ding met grote gaten ertussen wordt dat een gloeiende film. Ja, maar meneer Schroep even over die leeftijd, hè? even nog kort, ja. want de eerste dus 90 miljoen jaar geleden, dat fossiel, en nu blijkt het 150 tot 200 miljoen jaar geleden. Wist u al wel dat er toen ook al dinosauriërs waren? Of? Ja, ja, ja, de oudste dinosaurussen die kennen we van meer dan 200 miljoen jaar geleden. Dus in dat opzicht geen nieuwe ontwikkeling? Uh, nee, nee, nee, het is echt een stapje tussen van, van de oervleesetende dino's naar, uh, naar deze hele grote en aan het eind van het krijt, dus een heel succesvolle groep van de abelisaurussen. <laughs> Dus, dit is echt zo'n zo zo hele leuke, leuke fonds, precies. Misschien. Meneer Schulp, hartelijk dank voor de uitleg over de Abelisaurus. Een hele oude in dit geval. Het NOS Radio 1-journaal. De Ochtendkranten. De noodleidende woningcoöperatie Vestia staat uh, groot op de voorpagina's van zowel de Telegraaf als het Financiële Dagblad. Vestia heeft complete wijken. In Rotterdam, Delft en Den Haag verpand aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw... kopt de Telegraaf. Door afstand te doen van vrijwel alle huizen staan banken zoals ABN Amro... ...JP Morgan en Deutsche Bank buitenspel. Banken krijgen nog miljarden euro's van Vestia, maar kunnen daar nu naar fluiten. Vestia balanceert op het randje van faillissement... ...door de aanschaf van risicovolle renteverzekeringen. Vestia wil van de producten af, terwijl de banken geld willen zien. De bliksamactie van het Waarborgfonds gebeurde maandag. Afgelopen maandag vlak voor een overleg... met Elf banken, schrijft het FD. De banken zijn niet blij met de actie van het Rijk en de toezichthouders in de corporatiesector. De druk op de banken neemt toe om een akkoord te sluiten met Vestia. Een man die 2,5 jaar geleden door een buschauffeur in Breukelen te lijf ging, die een buschauffeur te lijf ging dus, is gisteren door een fout van het Openbaar Ministerie op vrije voeten gekomen, meldt het AD. Het OM wilde de 52-jarige afgaan aansluitend op zijn gevangenisstraf gedwongen laten behandelen, maar diende het verzoek daartoe te laat in.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 Morgen staan centraal in NRC Next. Het leger heeft nog altijd de macht in het land, maar de inwoners zijn geen bange burgers meer. Al is het optimisme over de Arabische lente in het afgelopen anderhalf jaar behoorlijk bekoeld. De verwachtingen waren hoog gespannen, maar het democratische proces in Egypte is ver van volmaakt. Egyptenaren gaan naar de stembus om een president te kiezen, maar er is nog niet eens begonnen met het schrijven van een nieuwe grondwet die de functie van de nieuwe president nog moet vastleggen. Hero Brinkman dan heeft inmiddels 23 potentiële kandidaat Kamerleden voor de verkiezingen in september, zegt de ex-PVV in spits. Brinkman wil maar 12 tot 15 mensen op de kandidatenlijst zetten van zijn onafhankelijke burgerpartij. We gaan voor kwaliteit in plaats van kwantiteit, dat is Brink. Man. Dit zijn stuk voor stuk kritische mensen die met hun poten in de modder staan. En hun grote leider een weerwoord durven geven. Dat ben ik jarenlang niet gewend geweest. En twee Nederlanders geven hun middeleeuws kasteel weg... aan de Belgische gemeente meeuwen Ze schrijft het AD. Het kasteel is 2 miljoen euro waard. Kok en Chris van Mechelen schenken het slot... voor het symbolische bedrag van 1 euro aan de gemeente. De twee oud-Rotterdammers zijn beide 80 jaar, hebben geen kinderen... en willen iets terugdoen voor hun Vlaamse dorpsgenoten. Ze keren nu terug naar Nederland, omdat Chris ziek is.